Het is drie uur, joris Stubinitski met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Kabul wil niet dat zijn land overhaast vertrekt uit Afghanistan. De spanningen in het land zijn hoog opgelopen nadat er Korans waren verbrand op een militaire basis. Er zijn al een week gewelddadige protesten tegen die verbranding. Een aantal NAVO-landen hebben hun niet-militaire personeel tijdelijk teruggeroepen uit vrees voor geweld. Volgens de Amerikaanse ambassadeur is de situatie verergerd maar moeten worden gewacht tot de rust terugkeert. Als we weggaan, dan maken de Taliban en Al-Qaeda daar gebruik van, zegt hij. Op de G20-top in Mexico is de druk op de eurolanden opgevoerd. Alleen als de eurozone bereid is het Europese noodfonds uit te breiden, willen alle andere landen hun bijdrage aan het internationaal monetair fonds vergroten. De eurolanden probeerden in Mexico-stad steun te krijgen voor extra middelen voor het IMF vanwege de Europese schuldencrisis. Met die middelen kan het IMF op de financiële markten ingrijpen als dat nodig is. Maar landen als de Verenigde Staten, Brazilië en China wilden voorlopig niet toegeven. Donderdag en vrijdag praten de EU-leiders in Brussel over de mogelijke uitbreiding van het Europese noodfonds. In Los Angeles is de 84ste uitreiking van de Oscars begonnen. De ceremonie wordt gepresenteerd door de komiek Billy Crystal. Tot nu toe zijn alleen prijzen uitgereikt... in een aantal minder prestigieuze categorieën. De twee films met de meeste nominaties, Hugo en The Artist... hebben er al respectievelijk 2 en 1 gewonnen. In totaal zijn er 24 categorieën. Dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en op veel plaatsen mistig. De temperatuur ligt net boven het vriespunt... Ook overdag bewolkt, af en toe regen, het wordt dan zo'n 9 graden. De rest van de week blijft het zacht, het is droog, maar bewolkt. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Jambo Pérez Prado was dit. Cubaanse bandleider, componist The King of Mambo 1950. Het is ook de titel van het nieuwe boek van uh, Arthur van Amerongen. Uh, afgelopen donderdagavond feestelijk gepresenteerd. Uitgever Fik van der Rijd uh, van Nijgen van Ditbar uh, gaf het eerste exemplaar, exemplaar aan zijn Paula. He, uh, de Paula van uh, Arte van Amerongen, de Spaanse vriendin van Arturo. En zij, de Nederlandse taal niet machtig, las een fragment voor. Nou, namelijk de ontmoeting eh, die de Carmen in het boek heeft met Arthur. Dat is eh, in het zwembad in Brussel. Daar waar de liefde begint tussen twee heftig levende mensen... als ik het zo mag zeggen. Uh, yeah. Ja, wel, een beetje okay. En nou heet de mannelijke hoofdpersoon in het boek, eh, net als Arthur, Arthur. Maar Paula heet dus in het boek Carmen... om aan te geven dat het hier een werk van fictie betreft en geen autobiografie. Nou, daar hebben we nog heel lang over gedaan... Om, om dan een passende naam voor uit te vinden, weet je wel. Je hebt dan, uh, ja, je kan zeggen uh, Pilar of uh, uh, Maria... Paula die was er heel kieskeurig in. Dus uiteindelijk, kwam vond ze het dan weer leuk. Misschien ook die opera of zo. Weet ik weet okay. het. En ik, ik had geen zin om mijn andere naam vanzelf te verzinnen. Dat was gewoon te lui voor. Oh, oké, okay. maar je kan het ook mooi uh, afkorten, hè? Carmencita. Ja, Carmencita. goed, ja, het was eerst Paula, Paulita. Maar Paulita. goed, dat heeft dan toch allemaal weer gevolgen... Zeg maar, voor het uh, thuisvond in Madrid. Zeg maar, dus, oh ja, vandaar dat het... Het moet uh... een beetje schijnwekken dat het literatuur is. Ja, oké, okay, goed. Nou, fictie, uh... fictie, fictie. In Mambo Jambo uh, volg je vier jaar uit het leven... dat Arturo en Carmen dan Leiden in Zuid-Amerika, met name in Paraguay... met uitstapjes naar Brazilië, Argentinië, Bolivia, Chili, allemaal buurlanden. Een verslag van veel drank, drugs, geldgebrek, ruzies, verzoeningen... Flashbacks naar de jeugd van Arthur en zijn ontmoetingen met zijn uh, chique Spaanse schoonfamilie. En we zijn nog steeds uh, bij elkaar. Ze zitten gewoon, daar ja, staan Niet te geloven, hè? Ja, ja, is... ja het is leuk dat uh, Vincent, uh, zijn moeder, komt uit uh, Noord-Spanje. Dus ze kunnen lekker met elkaar kletsen. Goed, vier jaar geleden was jij hier te gast uh, met een ander boek. Uh, Brussel, Arabia, en de opzet was we, hebben, toen... we hebben het over die schoonfamilie. Maar maar ga verder. Nou, we hebben die Ik Kom nog weer terug, hoor. Maar ik heb het eventjes over die, die Brussel, Arabia, want de, de opzet was toen geweest om een verslag te maken van een echte onderdompeling in het, uh, ja, het volledig moslim zijn, strengende leer, godsdienstleraar wilde jij worden, uh, moslim, uh, godsdienstleraar, de Koran bestuderen. Ondertussen probeert te begrijpen hoe dat fundamentalisme uh, ontstaat uh, onder jonge Arabieren in Europa. Maar het werd eigenlijk uiteindelijk een, een zoektocht uh, naar jezelf. Ja, ja toch? maar die, die is nog steeds bezig. ja Zoek toch naar zingeving. Wie was die jongen van de Veluwe, de Bijbelbelt... Die, die Arabisch ging studeren en journalist in het Midden-Oosten werd. He? Een boek dat uiteindelijk een, uh, een soort castages was. Een soort afsluiting ja. van een uh, eerder deel van je leven. Ja, maar dan dacht ik, ben goed dit, <lacht> het gaat gewoon verder in dit boek. <lacht> maar, maar dan in Zuid-Amerika. Ja, maar... Wat veel leuker is dan Brussel, trouwens. <lacht> en de reacties op, op jouw boek waren toen heel heftig, hè? Ja, het verkocht, het verkocht wel goed. Dat was, dat was, dat was, ja, nou ja, ik werd, ik werd gezien als een... Uh, ja, in, in Brussel werd, werd ik een racist genoemd, fascist, een Bataafse fascist. En ja, ik had, ik had gevloekt in de, in de linkse Kerk. Hè. Je mocht ni niks negatiefs schrijven over, over moslims. Dat, uh, nou, dat hakte er flink in. Het enige goede was dat het goed verkocht en ik werd genomineerd voor de Ako-prijs. Ja. Maar, verder, maar het, uh, het, het, het viel mensen ook rauw op een dak, omdat jij degene was die natuurlijk... Uh, nou ja, uh, 15 jaar of zo correspondent was geweest in, in, in het Midden-Oosten. En uh, notabene een uh, zilveren reismicrofoon had gewonnen. Uh, met Robbie Muns. Ja, een, een de, de Nipkoff-radio. Oh, ja, ja nip ik hoop dat Nip, dat klinkt beter dan die reis oh, <laughs> zilveren <ja, de, laughs> reiskoker. Uh, ja, okay, nip een ja. Nipkoff-radio. Een Nipkoff-radio. Voor een serie die je maakte. Uh, nou, over. In Burger King, ja. Ja, In Burger King. En, de zegeningen van een multiculturele samenleving, maar dan wel met een je kent Robbie. Ja, precies. Is. Een hele vette knipoog. En daarna heb je ook nog met uh, Loes, uh, Loes de Vouwen Va ja. van Parol een serie gemaakt. Casbah uh, Holland. Ja. Zeg ik het goed? Ja, en dat, dat, dat, dan wonnen we de prijs voor de dagbladsoenistiek. Precies. Dus ik had allemaal van die mooie, mooie prijzen ineens. Ja, ja en die, die heel erg gingen over de integratie van... Met name, met name. met name, ja. Met Marokkanen. En toen, daar in Brussel, was dat opeens... Uh, ja, viel, viel een soort roze bril van je, van je hoofd, of wat? Ja, ik, ik was er zo diep ingedoken. En, uh, en ik vond het niet meer leuk ineens. Ik zat in het Midden-Oosten en dat, ja, dat was toch allemaal wel een beetje... een wijntje in het treintje... En, uh, en ja, ik, was, ik was correspondent, dus Beirut is leuk s'nachts. Tel Aviv, Cairo is leuk. Damascus is leuk. Maar dat Brussel, ja, dan dus, zat ik ineens tussen allerlei uh, ja, ha haatbaarden, zoals het tegenwoordig heet. En het, het was een heel, heel naargeestig milieu. Ja. En, en deprimerend, echt. Weet het was, je, was net dus eigenlijk of, alsof je, ja, we, hebben hadden, we hebben het er toen al over gehad. Het was. Uh, ja. Uh, oude wijn en nieuwe zakken. Het was alsof je terug was op de, de Zwart, Veluwe, ja, maar dan het nog erger. Beeld, ja. met een zwarte kruis een keer. Geen humor. En, uh, nee. Alleen maar bezig met, met, met die namen als met de hel. Vooral. Ja. En, uh, je, je deed toen wel voorspellingen: van nou, dat gaat een bom barsten. Want de, deze, deze moslimgemeenschap hier is, is zo aan het fundamentaliseren. Maar dat is niet gebeurd. Nou, in Brussel zijn er wel. Uh, <laughs> sinds dat boek, ik weet niet of het daarmee te maken heeft, zijn er heel veel mensen opgepakt. Ze hebben was op een gegeven moment. Uh, in het jaar toen het boek uitkwam, toen uh, is de hele kerstmarkt ontruimd in Brussel. En toen was er wel sprake van een bom. En toen hebben ze een, een hele cel op, opgerold van okay. 14 man. Dus ik kan bij dus, spreken nou ja, wel wat we aan ja, toe bijgedragen hebben. Maar je natuurlijk ook die aanslagen in, uh, in, in Madrid, als zijn niet te trainen. Wat, wat ja. toevallig ook Marokkanen waren. Dus, dus ja. waren allerlei, en Nederland zijn natuurlijk ook allerlei uh, Hofstadgroepen en zo. Dus ja. je kan wel zeggen, ja, ja het is allemaal spielerij. Is niet, uh, weet je, het zijn blagen. Uh, ja, bengels, maar het is toch. Er is meer aan de hand. Ja, oké. Okay. Waarvan hebt... wij weinig weten. Maar ik weet nog wel dat. De, wat, wat ik, waar ik eigenlijk wel van schrok is dat je zei: van, dat je toch wel blij was dat het niet in Frans vertaald is, dat boek. Nou ja, dat heeft me ook wel aan, een aanzienlijke inkomstenderving. Maar goed, het is. Uh, nou ja, dat is heel vreemd. Want het, ja, die, die Walloniërs, die, daar werd ik nog het meest aangevallen door de Le Soir, de belangrijkste Franstalige krant in België. Het is niet opgepikt. Dus dat, dat is vreemd. En in Nederland uh, had het boek aanzienlijk minder succes dan in, dan in Vlaanderen. Ja. Ik, ik kreeg bijna geen recensie in Nederland. Dat is echt heel ja, veel. Behalve, gewoon, dan, ik, behalve dan John jans Vergader. Ja, dat is een rotjunk tussen uh, moslims. Ja, dat is niet mijn vriend. John jans Vergader. God Le hebben ze ziel. Of oh, leeft hij nog? Hij ja, leeft <laughs> nog, goed, oké. Okay. Nee, het was wel vervelend, hij, want je, je, je had het, het geld gekregen voor bijzondere... Van het fonds, dus die te, ja, 15.000 euro. Die, en hij was, was van tevoren al, hij zit in, in, in dat fonds, die, in die commissie, in die stichting. En hij wilde sowieso dat boek niet, hij heeft het tegen mij. Dat, wat het in is, dat interesseert mij niet. En toen ik dat geld wel gekregen, toen heeft hij dus in het parool... heeft hij dat boek helemaal kapot geschreven... Dat, het ergste was dat ik niet kon schrijven. Maar ik had wel een ACO-nominatie en die krijg je niet als je niet kan schrijven. Nee, dus dus hij, is, hij is de laatste tijd erg stil. En ik heb nu zo geregeld dat hij mijn boek niet gaat reserceren in het, in, het, in het parool. Ik sta ook in de klapstoel met Peter van Brummelen. Over twee weken. Dus dat, okay. Maar ja, dan moet je wel... Ik, ik zou niet graag nog een recensie van hem in de pool willen hebben. Nee, heb ik. ik heb al, ik had al twee dodelijke recensies, maar ja, uiteindelijk verkoopt het toch. Weet je. Ja. Maar je bent klaar met religie? Dat is, dat is een hoofdstuk wat nu, nu nou, wel... Ik ga ik nu katholiek worden, hè? Spaans katholiek. Ja, maar je bent katholieke vriendin, een katholieke, katholieke schoonfamilie. Ja, ja, dat is... Nou ja, ik heb, nou, zit... ik heb, ik heb 17 jaar een, een, een, een, een joods orthodoxe een... schoonmoeder gehad. Oh jee, ja. Dat is nu een, een Spaans En Dat zijn niet de meeste soepele katholiek in de wereld, zoals bekend. Dus nu, ja, volgende fase in mijn leven. Maar het staat, ja. Het is niet echt die schoonmoeder hoor, in het boek. Maar er zijn wel verdacht veel overeenkomsten. Oké, nou goed, we gaan nu naar Mambo Jumbo. Zullen we nog maar een keer naar de Perez Prado Isu Orchestra luisteren? Klaar ik zie, klaar ik zie. een Mambo number five, the original one, please. Ja, Perez Prado, hij wist hoe oh, het moest klinken. Uh, uh, Arthur, ik ken jou natuurlijk, dat is zo grappig. Uh, we, we hebben elkaar leren kennen via radio. Ja. Jij zat in Paraguay toen al en je was correspondent voor Wereldnet. Dat is een hartstikke leuke programma wat uh, helaas niet meer bestaat. Dus is het opgegeven nu echt? Nou, ik, ja, volgens mij wel. Want uh, uh, Agnes was ook. Uh... Ja, Agnes en, en, en die andere, jaar Die maar... nee, waren ook op je feestje. Maar, uh, en wij zagen er allebei trouwens Zuid-Amerikaans uit, wat de bedoeling was. Ja. Zag je dat? Ja, mooie dat nee, nee, nee, je viel me zeer op. Oké, okay, goed. Hé, hey, waarom had je toen ook weer gekozen voor Paraguay Ja, Paraguay dat is het, ja... Is gewoon het, het clichébeeld van, nou, dat is het, het rotste landje in Zuid-Amerika. Dat is vast ja, spannend. Ja, een echte bananenrepubliek nog. Ja. Ik hou er wel van. Ja, dat is natuurlijk uh, gewoon door en door slecht. Gewoon uh, oude dictatuur. Het is, het is lang geen dictatuur meer, maar gewoon alles kan er nog. Het is pot goedkoop. Alle clichés... Uh, Zijn gewoon waar daar? Het is een open rettenland. Ja. Dat is een rare kleding indiaantjes die de hele dag in een hangmat liggen. En heel veel Duitsers. Ja, en dat en heeft natuurlijk die geschiedenis met de oorlog. Mengel die er gezeten heeft. Martin Boorman. Het hele Odesse. Die, die, al die SS'ers die gevuld zijn. Dat is wel allemaal echt waar, ja? Ja, dat is wel echt waar. Ja, je moet... Ik heb ook iemand gesproken die, die zei dat Hitler daar nog steeds woonde. Die stond 108 <lacht> jaar. Die stond de hele dag in zijn tuin te schoffelen. Dus dat, dat, die verhalen, die echt mythes. Ja. Maar dat, dat spreekt me wel aan. Dus Zo'n boek schrijft zich vanzelf, De, denk je dan. Maar maar goed, je hoeft niet. Uh, kijk, ik, ik heb ook al vanavond een Buenos Aires te gaan zitten. Ja, dat is een hele Europese stad. En dat heb heeft, ik heeft niet automatisch. En iedereen kent dat wel een beetje. Ja. En, en niemand. Er woont zes Nederlanders in Paraguay. Dus niemand komt ja. daar of kwam ja. daar. Ja. ja, mijn zusje woont in, in Uruguay. Ja, oké. Uruguay was heel Europees. Hoe moeilijk hebben ze daar. En het zijn echt, echt gewoon. Meer schapen dan mensen. Ja, het is echt, het is echt heel erg Europees hoor, Uruguay Vrij saai. Ik vind het ook vrij saai, ja. Je bent er geweest, ons video, ja, ja. Ja. Nee, daar, daar zit geen boek in. Nee, daar <laughs> ja. zit, dat denk ik ook niet, nee. Heel nee. klein ook. Ja, ja nou goed, Paraguay is ook niet zo groot, er wonen 6,5 miljoen mensen. Ja, maar het is wel iets exotischer en het klimaat is ook beter. Uruguay is behoorlijk uh, fris b ja, in de winter. Ja, beetje meer, een beetje beetje Nederlandsachtig. ja. Ja, veel regen. Ja, en uh, <coughs> Spaans spreek je, maar ze spreken daar ook Guarani. Guarani? Guarani? Indianentaal? Ja, nou, ik kan een beetje vloeken of zo. Een ja, doe eens wat. <laughs> ja, kunja-i. Als je een man wil beledigen in zeg je kunja vrouwtje Oh. Dat, uh, dat oh, ja. vinden ze heel erg. Dat heb je dus daar dan wel, ja. Goed. Hé, hey, uh, jij, uh, jij hebt al, uh, volgens mij al twee jaar geleden, uh, ook een boek geschreven. Uh, Paranoia Paraguay. Ja? Ja, dat uh, is voor uh, mijn spijkers, Prometheus. Ja, dat boek is, uh, dat is... Uh, het is gewoon totaal... Er is helemaal geen promotie ingestoken. Nee, ik heb het ook helemaal niet langs zien komen. Ik heb het niet nee, eens kunnen nee, lezen, nee. dus... Uh... Nee, maar Fik van de rij, dames ik ben Fik. En Fik, die, die kan wel pluggen. Ja, dat zou ik wel zeggen, want wat zet hij erop? Een krokzinnige liefde in Zuid-Amerika. Briljant boek met hoofdletters. En dan ziekteert ja, Arno ja. Kantelburg, hoofdredacteur Esquire. Een kruising tussen Kramer, Lowry en Bukowski. Ja, ik vind, nou, dat, ja, dat moet maar... ik even verslikken. Want dat is, ja, dat geeft dat is toch een behoorlijke... <laughs> Dat is een behoorlijk zware last op mijn schouders. Weet ja, je. Oh. ja, ja, ja. Nou goed, dan hebben we het zo nog even over. Uh, waarvan leef je in Paraguay? Nou ja, nou, het is een goedkoop land. <lacht> Ik deed er niet zo heel veel. Nee. toch een beetje het schrijver uithangen. En Paula werkte uh, toch best veel. En, en haar zus is niet onbemiddeld. Sterker nog, haar zus is stinkend rijk. Okay. Haar man is heel stinkend rijk. En dat was een beetje onze, uh, ja, mecenas. Okay. Maar luister, beschrijf nou een willekeurige dag uit, uit in die vier jaar. Hè? Zoals je dat ook dan in het boek terechtgekomen is. Maar denk eens even terug. Nou ja, dat is... Wij leven, wij leven. altijd. Paul heeft ook best wel... Hij houdt ook wel van een neutje en zo... Uh, uh. Ons is voortdurend gevecht. Als we dronken worden, worden we, we zijn allebei schorpioenen. Zij 3 november, ik 4 november. Ik 19. Het is, ja, 19, ja. Dan zit je nog net goed. Hè? Dan zit je ja. bijna op de, op de grens van, de, van het volgende <laughs> zegbeeld. Ik weet niet eens wat het is. Maar uh, ja, het is ook een voortdurend gevecht. Dat staat er ook in trouwens in het boek. Gewoon van uh, ja, We moeten nu weer gaan zwemmen. En dan het gevecht tegen de, tegen de calorieën ook natuurlijk. Tegen de... Dus uh, ja... We hadden vaak dan drie weken dat het rustig was. En echt zwemmen we hebben ook honden. Veel honden, dus met de honden bezig zijn. En ik schrijf voor, wel veel hoor. Ik zit er wel zes uur straks morgens om drie uur op. En dan toch wel zes, het is een ambacht. Maar ja, goed, dan is het ook een keer van ja, wanneer gaan we drinken? En als we dan gaan drinken, dan is het een hele lage dat we gaan drinken. En dan gaan we echt uh, de stad in. En, en karaoke ook heel veel, homo, uh, homo karaoke, Dat is wel een leuker dan een Kan jij zingen? Ja, ik denk het wel. Oh, nou, wat zingen dan? Laten we eens iets horen. We doen heel veel Frans, uh, ja, maar nu heb ik echt mijn stem helemaal verrot van het feest nog. Dus. Maar met karaoke kan ik goed meezingen. Ik kan wel toon houden en zo. oké. Okay. Ik denk dat Robbie Muns beter zingt. Oh, wat grappig. Nou ja, goed. nou ja, goed zingen. Ik bedoel, op karaoke niveau. Ik heb nog nooit een contract aangeboden gekregen mijn oude, oude dag. <laughs> dat zou wel kunnen. Ik weet het niet. Nee, er zit een dop nog op. Oh ja, nee. Oké. Okay. Schofdop. En, en, en het uh, boek Mambo-jambo, hoe is dat dan ontstaan? Nou, dat, dat, heb ik, dat heb ik vooral aan Paul Brand te danken. Dat is de, dat is de hoofdredacteur van, van, van Dit maar. Fik ja? is, is echt de, de baas, zeg maar. Maar dat is allemaal. Er is, is geen hiërarchie. Nee. Paul Brand. Ik had, ik had verschillende opzetten gemaakt. En, en toen zei Paul Brandt: Ik wil eigenlijk wel weten hoe dat met jou en Paula zit. Dus die voelde toen aan van, dat, dat is eigenlijk het verhaal. En ik, ik had het nog helemaal niet zo uh, gezien. Uiteindelijk ligt het de nadruk in het boek op, op onze relatie. Die vrij tumultueus is en onstuimig. Het dus dat, dat, dat is een eigen leven geleid Paul heeft me eigenlijk op het, op het, uh, het goede pad ge gebracht. En uiteindelijk is het boek daarom denk ik ook goed geworden. Dus, dus, je hebt, dus het is eigenlijk gewoon een... Uh, het is eigenlijk een... een... Ja, een, een dagboek, een blog, een, een... Nou, daar zitten we alle... Ja, het is... Het is, het is wel behoorlijk aangesleuteld, hoor. Het is niet zo dat, dat het een... Nee, het is geen dagboek. Ik heb al mijn tijden lopen rommelen en zo. En, en bijvoorbeeld... Uh, ja, mijn ouders heb ik helemaal door de mannen gegooid. Daar heb ik hele andere persoonlijkheden van, of personages van gemaakt. Maar... Uh, nou ja, ik denk dat de helft, de helft fictie is en de helft non-fictie. Oké. Okay. En wat, wat hè, dat uh, Kramer, Lowry en. Uh, nou, ik vind Kramer, heb ik een Jan beetje moeite ja. mee. Want ja, die, die kan helemaal niet schrijven. Weet je Kramer. Nee, nee, ik, nee, ik kom er in ieder geval niet doorheen. Ik vind het heel hele gewoon. Nee, man. maar als je ziet hoe hij praat. en dan wat hij schrijft. er zit zo'n grote discrepantie tussen. dat je denkt, nee, dat, dat, dat heeft, iemand heeft dat voor hem uitgetikt. <laughs> ja. En gefatsoeneerd. Ja. Maar Kramer is voor mij, ik ook Kramer, vind ik nog steeds uh, een van de beste boeken. Zoals, zoals ik Turks fruit, een van de beste. Uh, Boeken en films vindt. Ja, ik ken okay, jou ook, wel, Ja, het boek is ook weer van 63 of zo. <laughs> hey, en Malcolm Laurie? Ja, en the Volcano, ja. En Malcolm Lowry vind ik echt geweldig. Ik heb ook zo'n zo biografie gelezen, dat is een pil van 800 bladzijden. Ja, dat is wel ook goed. Ook Midden-Amerika, of het is in Mexico. En drank. Drank. Veel drank. drank. drank. Veel drank. Maar echt de de doodrinken, hè? Zijn oh, ja, Under Volcano, fantastische ja. film vond ik dat. Ja. ja. Wie speelt daar een hoofdrol? Toch niet Michael Gambon, Of wel? Nee. En nee, uh, nou, uh... de volcano is. Um... Jongens. Ja, nou, Francis gaat even opzoeken, dat maakt niet uit. En dan hebben we dus uh, Charles Bukowski. Nou, ook zo'n drankorgel. Nou ja, Paul is nu helemaal Charles Bukowski aan het lezen. Ja? Die uh, zegt: Moet je toch eens lezen? Die vindt het geweldig. Ja, Bukowski, dat, ik was toen 17, 18 was. en toen kreeg ik er genoeg van en nu ben ik het weer aan het lezen. Het is zo. Ja, het is geweldig humor vooral. En het is natuurlijk heel mooi geschreven. Mijn is wel, wel een held van me, denk ik. Ik vind jou, jouw uh, boek eigenlijk een uh, aaneenschakeling... van uh, heel prettig leesbare columns. Ik hoop niet dat je dat... Nee, nee. Dat... Ja, ja, Zal ja. ik een stuk voorlezen? Oh, Kijk, je, wat leuk. Wat, wat, wat, ik heb iets bedacht. Ja, hier heb ik het. Kijk, dan... dan uh, uh, je bent dan uh, een stukje, hè? je bent dan op reis met Carmen. En je bent uh, in Chili mm -hmm. bij een oude schoolvriendin van Carmen, een Maria Gloria. Ja. Die jullie uiteindelijk niet erg uh, van harte uitnodigen om toch maar te blijven eten en slapen. En dan drink jij te veel whisky voor het eten. En uh, nou, van het diner herinner jij je dan niet veel. En de volgende dag zit je aan de koffie in een cafeetje En dan vertelt Carmen je wat er gebeurd is. Nou weet je, wat? ik dacht, als ik nou Carmen lees, want haar Nederlands is echt te slecht. <laughs> en jij leest jezelf. Uh, dus, um, kijk hier. Dan, <laughs> dus dat zijn de gele dat is stukken. Dat een rollenspel. Ja. ja, wacht even. Dus dan ga ik... Uh, ik even, welke blad is het ook weer? Moet ik even mijn bril opzetten. Fucking, okay, welke bladse heb ik het nou? Chili. Wacht even, wacht even, even kijken. Welke bladzij is het? Dit is 185. Oké, 185. Okay, 185. Waar begin jij dan? Uh, nou, ik begin... Ik begin met... Uh, dus ik begin en jij doet dus het uh, gedeelte hier tussenin, hè? Wacht, maar jij dan. doet mij dan? Nee. Uh... Ik kan zien, wist ik het maar. Voor oh, nee, wacht even, wacht even, wacht even. Nou, ja, zeg hey. Mag je vloeken bij jou op de radio? Uh, dat, als het literair verhandel uh, is. toch? Maar... Uh, nee, zo, zo zit het, zo zit het. Maar jij begint? Hier, ik begin, ja? Zo zit het, jij doet het gele stukje. Oké, okay, komt-ie. Zetje schrap. Hey, en dit is dus uh, Carmen die praat tegen Arthur. Eerst viel je in slaap met je hoofd in een bord soep. En toen je wakker werd, sloeg je een arm om de abuela. En je hebt daarna een slagveld gemaakt van de tafel. Stukken vlees schoten alle kanten op. Je praatte voortdurend met volle mond. Je zwaaide met je mes. De mensen waren bang voor je. Je bleef maar doordrinken. whisky wijn, cognac bij het toetje. Nou, toen gingen we naar de salon om televisie te kijken. Bleek gisteren Nationale Feestdag te zijn. Op de televisie waren militaire parades getoond. En toen begon je weer over Pinochet en over gevluchten nazi. Nou, je brak twee glazen, je struikelde voortdurend en je liep de schoonmoeder van Maria Gloria omver. Nou, onze gastfamilie die bleef beschaafd en jij werd steeds krankzinniger. Nou, toen heb ik je naar de slaapkamer gebracht en ik ben weer naar beneden gegaan om de boel te redden. En ik werd later stond je in je blote reet naast de televisie. Nou, de abuela kreeg bijna een hartaanval. Je had toen een moment van helderheid en toen ben je zelf weggelopen. Nou, ik ging achter je aan, maar ik raakte je kwijt. En je werd gevonden in het bed van Maria Gloria en haar man. En je had een enorme drol gekakt in de badkamer naast de pot... Ik heb me nog nooit in mijn leven zo geschaamd. Ik voelde me de verpleegster van een Korsakoff-patiënt. Je weet ook zielspel van je hou, maar dit kan zo niet langer. Het gaat niet eens meer over ons chronisch geldgebrek. Dit gaat over jouw gezondheid. Je bent een wrak aan het worden. Je drinkt je dood. Ik moet van jou Bukowski lezen, die held van je. Nou, als je zo wilt leven zoals hij, dan moet je dat maar doen, maar zonder mij. Oeps. Ik sta in de zee en zwijg. Ik heb dit verhaal eerder gehoord van diverse ex-vriendinnen. Ik heb alleen eens in de detox gezeten van een jij kliniek, ik. Mijn hele leven is een hopeloos gevecht tegen alcohol. Je hebt gelijk, karma, maar je moet me helpen. Ik weet het ook niet meer. Dit is het absolute dieptepunt. Het kan vanaf nu alleen nog maar beter worden. Carmen begint te huilen. Arturo, het is vreselijk om je zo te moeten zien. Je hebt geen enkel zelfrespect meer. Waarom doe je dit jezelf aan? Carmen Sita, wist ik het maar, godverdomme. Ik trek het, leven, ik trek het leven niet meer. De waan van de dag. Gisteren al die geslaagde mensen. Eerst op het strand, daarna die familie. De knoppen sloegen door. Het is niet alleen de drank. De drank is hooguit het gevolg. Ik voel me niet thuis in het leven. Ik snap niet van mijn leven. Het is totale onzin. Tontereas. Ik leef van dag tot dag. Leef voortdurend in de angst dat jij me verlaat. Ik heb verder geen andere aanleiding om te leven. Ik drink al vanaf mijn veertiende. Het is de enige manier om mijn hersen tot rust te brengen. Ik heb dit al zo vaak meegemaakt. Ik heb alles geploerd in mijn leven door de drank en drugs. Alle relaties gingen stuk. De enige die nog geduld met me had, was mijn moeder. Ik, wist, ik wil al lang niet meer weten waarom ik verslaafd ben. Ik zal er nooit achter komen. Misschien is het gewoon een stofje in mijn hoofd. Zo'n ja, zo rare jeugd heb ik nou ook weer niet gehad. En mijn ouders dronken geen druppel. Ze schiet in de lach. <laughs> Geen rare jeugd. Jouw moeder was nog gekker dan mijn moeder. Maar dat mag ik natuurlijk niet zeggen. Ik wil je niet in de steek laten, lieve Arturo. Het doet zoveel pijn, je hebt zoveel talenten. Je bent zo lief, een goed mens. Tot die demonen in je kruipen. Misschien moeten we ons allebei laten behandelen. Misschien maak ik je wel gek. Ik zet je voortdurend onder druk met mijn familie. Ik weet hoe hard je je best doet om een normaal leven te leiden. Als je thuis de tuin staat te besproeien... ben je zo aandoenlijk, zo kwetsbaar, zo ongecompliceerd. Zo kan het wel weer, Karmacita. Je gaat me toch niet wegzetten als een of andere burgerlijke flapdrol? Hè? Dat is weer het andere uit Bukowski. Overigens, dat is helemaal geen held voor me. Ik heb gewoon gezegd dat je zijn boeken moet lezen. Dat is een kwestie van opvoeding. Bueno. Ik ga mijn excuses aanbieden aan de familie. Noem het damage control. Dan ben ik er tenminste vanaf. En dan pakken we de bus naar huis. En dan beginnen we een nieuw leven zonder alcohol. En dan ga ik net doen alsof ik normaal ben. Zonder alcohol? Arturito, dat klinkt wel heel erg saai. Zonder alcohol, Carmesita. Ik, ik zweer het op mijn moeder. Ik snak naar een glas wijn. Laten we maar snel weggaan. Dank. Ja. I'm yeah.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 Nou, um, uh, dit was natuurlijk Ricky Martin. I'm not gay. Uh, <laughs> <laughs> uh, uh, Paula is ondertussen <hums> je ook binnengekomen. Want, Doet je uh, want Paula en, uh, en um, Arturo die zijn dol op uh, karaoke bars. Gaan gay, ze... gay karaoke bars. Okay, nou, okay. Wat is, wat is, wat is, zijn die leuker? Ja, die zijn ja, nog veel valse natuurlijk. Dat is allemaal... Allemaal uitgearrangeerde nichten die nog steeds denken dat ze gaan doorbreken met, met Ricky Martin. In A Asunson. In Asunson, <laughs> ja. is big, big gay liever dan Oké, oké. Goed. Nou, er zit een fragment in het boek uh, waarin jij uh, met kerstmis uh, bij uh, je schoonouders bent. Nee, in... nee, bij een of andere vieze dikke Argentijn. En oh en, ja, en nee dat is waar, is, ja. ja. Oké, okay, ja. Oscarito. Oké. Okay. En dan is daar een dame? Hè? Of, uh, hoe zat het ook alweer? Leg even uit. Nou ja, alles gaat mis. En op een gegeven moment in die moeder is er. Dat is natuurlijk een voortdurende bron van spanningen. Oh ja, Louise, dat is uh, Paula's moeder. Oh, ik bedoel Carmen's moeder, sorry. Ja, heet, in het Kat, Katharine sorry. heet ze het echt. Oké, ja, goed. En uh, dan uh, ga jij... Ik breek haar hart. Jij breekt haar hart door uh, het volgende nummer op te zetten... en dan met haar te dansen. En Schuifelen, het, het, het is schuifelen hè? Schuifelen. En we uh, gaan dat nu... Uh, lukt dat? Oh, helemaal niet? Nou, we kunnen het ook a cappella doen. Not yet. Oh. Oké, okay, maar ja, goed. Nee, wacht eventjes. Het is wel leuk. Maar goed, Paula die is, die is gewoon berucht en beroemd in de, in de gay scene van, uh, van Parkway. Omdat ze zo ik, ben, ik, ben, ik ben 52, dat, ja. dan lig je eruit daar, weet je. I had all my fans. Yeah? Yeah, yeah. The, you have the gay fan club of Paula singing. La Reina Rijn, Paula. Paula, uh, what do you do in Assunción? for work? You work with dogs? Ja, uh, yeah, with dog training. Yeah. I d I did um, yeah, but I did many jobs huh? and when at the end um, dog training with a Nazi German uh, dog trainer <laughs> and I <laughs> suffered because he was hitting the dogs and I thought that was not a, a good uh, dog training uh, hitting no. the dogs no. Paula has a click system. Yeah, the click system. yeah, the, oh, yeah, the click system. Yeah, the so, uh, you're, you're just as good as Caesar. You know Caesar? Yes. Yeah, no, the, she hates him. The yeah. dog whistler. Yeah, yeah. yeah, but, but he never whisperer. shows us how he trains the dogs, so I'm not sure um, if he hits them or yeah, he's not. He's so, rich. He's yeah, rich. Yeah, yeah. yeah. yeah. <laughs> he's very rich. <laughs> yeah, very rich. But proper. I think he, he, he hits them. Sometimes he hits them. I'm sure he hits them. He, he takes them he's very cool. hard in their neck. Yeah, he hits them. Yeah it uh, looks cruel. I, I, I, I, and I worked I did a course with a guy in Spain and he, he also did a, um, a show with Cesar Millan and he said that he hits the dogs. Ja, ja, he eats the dogs. Okay. a bad number. guy your so your different girl. <laughs> oh, it's a wonderful story uh, to read why you became a vegetarian. Uh, Only oh, the monkeys. The monkeys. The dead monkeys. Okay. Yeah. Gaat het lukken jongens? Anders luk Ja, gaat het nu wel lukken? Kijken? We vallen, we vallen er gewoon bij. Yeah? Zet hem maar aan en dan gaan zij gewoon zien. Hier ja, heb je ook je stof. Wait, I, don't, I don't hear anything, no. hè, Komt er. Ah, oké. Okay. Ah, oké. Okay. Ah, dat's nice. Ah, ja. Yeah. <tons> ah, very nice. <tons> J'avais ja, ja. dessiné. <tons> S'il ne s'a Son doux visage die me souriait, puis, puis il a, a... plu sur cette plage, dans, dans cet orage, elle a disparu. J'ai envie de deze strand. j'ai crié, crié, Op ik kom terug, en ik moet pleuren. Oh, ik oh, trop de pijn. Ik zit mekaar. Ik zit de son âme mekaar. Je je ik <laughs> Sans, sans plus, plus y croire Et sans espoir Pour me guider Et, et je criais merda is misguiding me all the time Adeline Pour qu'elle revienne the, Et, et je pleurer, je pleurer Pleurer Oh je trop de bain ik heb het gehouden. valse dit ook, visage. Ja, het is mooi zo hè? Ja, hè? Ja, daar Thank you. het. Dank Ik ben niet, niet ervoor me Aline. Aline Adeline, Adeline, Adeline. Ja, Adeline. Vertel jij het verhaal, maar waarom Paula vegetariër is geworden. Want dat is. Daar reizen je haren bij te bergen. Ja. Ja? Dus oh, dat, een applaus krijgen jullie nog. Oh, ja, oké, natuurlijk. Gaan we zitten, gaan we zitten. Mij maak je die gek. Ja. Nou ja, nee, Paul is, dus, is echt een Spaniol. Dus Paul vreet, dat staat ik ergens in het boek. Paul eet alles eigenlijk. Alles wat, wat leeft of weegt of dood is. Bokkenkloten, uh, you name it. <laughs> maar goed, op een gegeven moment, toen hadden wij voor haar werk... hebben we een natuurreservaat bezocht. Op de grens van Brazilië. En toen gingen we met Atje-Indianen op jacht. Of op je achter. We gingen gewoon mee kijken hoe die mensen in een natuurlijke biotoop leven. Ja. En die gingen dus met een met, ja, hele kleine kutje in die van 1,50 meter 50, blote voeten. Maar ze zaten helemaal onder de teken. Het is echt wel regenwoud. Atlantisch regenwoud. En op een gegeven moment zijn die lui, uh, die schieten gewoon die apen uit die bomen. En moeder, aap en de kindje, hè, dat mag dus helemaal niet voor de volgens de zeg maar, natuurbescherming. Nee, lijkt me ook. ja. Nou, die apen die, die is. Ze dus schudden die aap uit de bomen. En die aap, de moederaap, die, uh, nou, die ligt op de grond met allemaal spieren erin, met weerhaken. En die indianen lachen, want dat is hun eten, hè. Dat, dat is hun eten voor die avond. Dus die gaat dus op die borstkast staan en die... ...die, die speren uit die aap. En die aap kijkt ons aan van help me. Weet je, dat, ja, is, ik vond het ook vreselijk, maar ik, ik eet nog steeds vlees. En toen was er ook nog een baby en dat, dat, dat moest ook dood in de en nek okay. Weet je wat? Ze, laat maar, maar eigenlijk. Ja. was eigenlijk help like... Please, huh? Ja, ja, ja, uh, yeah. Yeah. like humans. Ja. Like human, yeah. Goed. Kijk de microfoon, if, if you speak. Uh, uh, okay. Okay. <laughs> goed. Nou, jeetje. Uh, uh, ja, je, jij, je gaat, jij wordt nu ook vegetariër, Adeline. Ik word, uh, nou ja, als je dat zo hoort of als je dat zo ziet. Nou ja, het is, je kan ook uh, goed vlees eten als je een varken een leuk leven nou, geeft. Nou, het waren wel schuilapen trouwens, dit. <laughs> vlees was ontzettend lekker. Goed. Um, de, de droom uh, was your dream or is is that fi also fictional to have a bed and breakfast uh, in in Rio de Janeiro no, yeah. or in Brazil yeah, somewhere. It, it was always our dream, huh? to um, still our dream. Yeah. To live in nature and uh and uh, and to, to make some money out of it. <laughs> yeah. They could a bed and breakfast yeah because also I cook's very well so and to have mm -hmm. our little een garden, en our little tomatoes, and... Yeah, right. <laughs> and that's it, yeah, kind of... A yeah, now you, you're ruining my whole image of a rough guy who's drinking <laughs> and taking drugs. You're, you're, now a a good, a you're a good cook? Yeah, very good, yes. Oh, like yeah, I a hate cooking. Oh, like, oh, well. <laughs> Oké. Okay. Maar uh, de, de, vertel eens, jullie, je hebt het wel, jullie zijn eventjes naar Rio de Janeiro geweest. Ja, we hebben uh, drieënhalf. Ja, we, we zeggen altijd, we hebben een jaar gewoond, maar het was een drieënhalve maand. Want toen we, was het wel weer klaar. Ja, dit is een geweldige stad. maar Je moet er even gewoond hebben, denk ik. Maar het is, ja, het is, je wandelt door een kaart. En, en het is ook behoorlijk gewelddadig. Iedereen is paranoia. Zijn Kaapstad. Ik vind Kaapstad ook prachtig. Daar had ik ook ooit willen wonen. Is het te gevaarlijk? Ja, wij wonen in Botafogo en Ja, dan moet je, als je dan... Zeg maar, s morgens ging, ging we ons werk. We waren vrijwilligers. Dan moet je echt over de knetstone kinderen... die de nacht krek, krek hebben gerookt en lijm hebben gesnoven. Het is wel heftig het is heel erg, heel erg derde wereld. Ja, echt wel heftig. Ja, en ook alle blanken die er wonen, bedoel, die zijn ook allemaal paranoia. Weet je? Niemand gaat zomaar over straat lopen, dat doe je daar niet. Wel een bepaalde wijken en dan op gezette tijden, maar het is wel echt ja, ja. voortdurende paranoia. Als je dat vergelijkt met Paraguay is dat... Nee, is, is echt... ja, hey, Paraguay is safe, Behal, behalve als ik er ben. <laughs> <laughs> ja, nee, dus dat was eigenlijk wel een droom die, uh, die vervloog ja, het was een soort ja een idee fix van, maar we wilden in Rio wonen en we hebben er gewoond en we are very proud of it, we lived there and that's it. And, and en uh, and, and I have a chapter in my book, a little chapter uh, Did you see, did you see the film uh, uh, Tropa de Alite? Ja, yeah. yeah, of course. One and two? No, mm. two we didn't see one. So or two or is the, oh, yeah, oh, two, yeah, yeah. Oh, well, but two was really. but it's like this, huh? It is, is like this. this, yeah. It but is like this, especially when we were. It was. Um, when we were in in in Rio there was all these um, Olympic games and everything so they, there was a big attack from police and it was scary you would yeah, hear everything is they were, they were cleaning up the, yeah, the, the, getters, the favelas already Nou ja. yeah. ja, tropen de elite de boppe dat is zo'n zo voor de mensen die de film niet gezien hebben de poppy bo bo bo bo dat is een uh, speciale afdeling van uh, ja eigenlijk een politie leger die, die uh, ja, dress to kill dress to kill ja. zijn ja, die, die, die, die moorden keuiden. alleen ja ja hebben lijstjes to kill License natuurlijk heel goed. Um, de, de, de, qua, qua verslavingsgevoeligheid is Paraguay natuurlijk het allergevaarlijkst, of niet? Drank en drugs, Mensen, en cocaïne ja, is makkelijk te krijgen. Er is geen accijns, dus dat vind ik altijd wel prettig. Dus een, uh, ja, je hebt een flesje rum voor een half euro, een liter rum. Een liter bier kost 80 euro cents. Nou ja, je hebt cocaïne... 2 dollar, een gram. Dan hangt er vanaf je de witte kwaliteit of de gele of de roze. Dat is allemaal weer variaties. Maar ja, ja gewoon... Ja, dus de, de, de gevaren liggen overal op de loer. Nou, nou maar vooral voor jou, die, dit, die daar toch heel zijn leven ook... Nou ja... Nee, nee, nee, maar wat heb jij zoiets? Liever, liever volgeleefd en 60 worden dan traag en tachtig? Ik doe niet, niet van een deeltje springen of zo. Dat, ja, dat bedoel ik. Ja, Dat wil je niet. Nee, nee, nee. ik moet nog wel wil een paar boeken schrijven. En ik heb natuurlijk een hele lieve vriendin. En, en, nee, nee, ik ben niet zo. Uh, het is voortdurend gevecht, daarom. We zwemmen veel, we wandelen veel. Dus ik ben, ik ben behoorlijk ijdel. Ik, wil niet, uh, ik heb genoeg rimpels op mijn kop. Weet je. Ik wil, ik wil mijn leven ook nog een poosje behouden. Ja. Mijn leven is trouwens zo goed, die is allemaal getest. Dus. Oké, okay, ja. Want het is genetisch bepaald, denk ik. Ja. Oh ja? Genetische mazzel heb ik. Oké. Okay, nou, je vader is toen niet zo heel oud geworden. Nee, maar nou, die dronk geen druppel. Nee, nee. Nee, oké, okay, misschien, misschien daarom. <laughs> Sorry, nee, dat is wat, wat, wat we nu... Wij zijn achteraf. Wij zijn achteraf, ja, goed. Laten met, we de met meters de maar even horen. Ken je de meters? Die ja, loopt. die ken ik, ja. Dat is Hugo Sensheimer. Het huh? is you, only you. I know nee, what I want. dat was de meteors. Oh, de meteors. The the meters. Meters. Oh, de Meteors, die negen bent, de New Orleans. Ja. ja, laat maar horen. Het zijn die, die broertjes. Heerlijke muziek. heerlijk Ja, hoor. dat is geweldig, de Meteors. Goed, dat um, was dat. Dit waren de meters. Oh, heb je nog gevonden? Ja, dat zijn de de, de uh, muziekgroepen. Uh, uh. Even kijken, wat lezen we nou? Uh. Neville, de Neville Brothers. De Neville Brothers, ja. natuurlijk. Ja. Oké, okay. goed zo. Art Neville en ze. De... Goed, nou dat was, uh, dat was heel lekker. Um, um... Je valt stil. Na, ja, nou... Dat, nee. dat is een revolutie. Nee, maar dat hadden we hadden het net over stiltes op de radio. Oh, het is ook mooi. He? Gewoon even vijf minuten stil zijn. Ja. Nee, ik... ik uh, Mambo uh, Jambo. Ik heb het met plezier gelezen. Het is een... Uh, ja, zet er maar iets leuks in voor mij. Dat is... Uh, uh, goed. Um, jullie zijn ondertussen vertrokken uit Zuid-Amerika. En jullie wonen nu in de Algarve. In Portugal. Nou, dat Hoe komen is... jullie daar nou terecht? Nou... Om heel lang verhaal kort te houden. Nee, doe maar lang. <laughs> ja, ik zie de klok. We hebben nog dertien minuten. Uh, Paula wil op een gegeven moment terug naar Spanje. Naar uh, ja, Ouders voor de oud. Die zijn uh, ja, die een beetje te sukkelen tegen de zeventig. Je woont in Madrid? Je moeder woont in Madrid? En je vader ook? Ja, ja. Oké. Okay. Uh, ja, goed. Ja, ik, ben, ik ben toch al bijna twintig jaar ouder dan Paula. Dus uh, ik ga mijn kont tegen de kribbel gooien. Ik wil graag nog een paar jaar in Argentini wonen. In de Andes of zo. Ook een boerderij. Maar zij dus is de liefde van je leven. Dus je volgt haar. Ja, ja dat vind ik heel hoffelijk. En, uh, ja, een soort edelman voel ik me dan wel. Maar, maar goed, dan ga je kijken. Waar kan je wonen? Nou ja, goed. Spanje. Dan ga je kijken. Van uh, wilde eerst naar. Ja, Sevilla hebben over nagedacht. Ik moet ook aan een boek denken, aan een thema. Met Sevilla was een van de opties. Uh, Alicante, Valencia, Azee. Sowieso. Barcelona? Nee, nee, nee. Vind je nee, nee. Europees of wat? Ja, er zit geen boek in. Ja, of, of nou, ja, over Kluivert die in de discotheek ging. Dan zou ik een soort biografie over Kluivert maken, denk ik. Ja. Waskelands ja. hebben vandaag een manifest met excuses aangeboden voor... Ja, dat vark ik ook al. Was ik. Ja, dat, waar gaat deze wereld heen? Alle slechte mensen zijn weg. Hé, hey, wat zie ik hier? Wat is dit? Ja, dat ben ik. Op ons balkon in het flat. Met, met, de honden, met mijn honden. En een klein katje ook nog. Hè? Ja, wacht even, voordat we, voordat we doorgaan uh, uh, over waar je nu woont. Even uh, een belangrijk onderdeel van jullie leven daar, dat zijn de dieren. Ja. He, zij is dus uh, hondenfluisteraar. Hondentrainer, uh, niet ja, zo. Okay. Nee, we nee, nee, nee, hebben denk dat dat je het belachelijk maakt. Nee, nee, nee, dat bedoel ik helemaal niet. Je hebt nu thuis ook huizenfluisteraars, hè? Dat, vindt, oh. ja, dat is iets nieuws. Maar nou, ik wil het niet weten. Maar, uh, uh, You had several dogs there. And, and cats. A lot, a lot of cats. Ja, leave them? Right. No, we him? left Blackie behind, but he didn't show up. At the... That, yeah, Ado says it, um, it's not. But the last week, he, he felt we were living, and he yeah, didn't appear in the whole week. The we, dog, or a cat, the cat, Blackie. Yeah, okay. the the the only cat that was left that because surprised. we had many, <laughs> we had nine, something. But the little by little, they can it um, yeah, disappeared. Cars, or a car poison. or poison? Yeah, there was, there okay. was a um, yeah. And so the dogs, which dog uh, came along? No 555 no, we, tra we, we traveled from Paraguay to Bolivia with a plane and then from Bolivia to Madrid it's a nightmare. Yeah. Logistical nightmare. <laughs> dat, took dat ja echt waar. Yeah. Ja een grote they are waiting for it. Ja. En, en het is allemaal goed gegaan. Ze hebben het overleefd. Want het is ook nogal eens uh... No no no they were pretty hysterical when we arrived in Madrid But, um, but um, yeah. no I know they're waiting for us in Spain on a nice, uh, in a nice place. Met okay. de family. Maar goed, dus die honden zijn er ook. Hè? Jullie uh, grote liefdes. Uh, maar uh, je, je was gaan vertellen welke plek jullie hadden gekomen. Ja, je had het ook gevonden, dat schreef je mij. Ja, ja, ja. Uh, mijn grote zwarte hond, mijn liefste hond, heette Raya. Ja, ja, Raya. Wauw, wow. nou lijkt een, uit. Een Sam, een border collie. Ja, ja Oli is, is een lief. Mm. Nou, een beetje zenuwelijder. Ja, ik zal even Bart de gaan bellen nu. Ja, hey, maar waar gaan jullie zijn jullie gaan wonen? Vlakbij Lagos. Lagos, in het Portugees. Uh, nou ja. Een plaats in de, in de Algarve. Ja, de Konijnenvallei. Het is een hele mooie vallei. En, uh, het is een, uh, we wonen op een boerderij hebben we een huisje gehuurd. We kunnen daar werk of huur betalen. Dus we kunnen we gewoon. Het is een organische boerderij. En de, de, de boerin is vrouw Erika uit Berlijn. Die is in 1981, uh, of nee, 1986 is erheen gegaan en heeft een boerderij gekocht... Ik ben echt een, een mooie struise Berlijn, ze is een mooie vrouw. Je moet er van houden, van Duitse blondines, maar gewoon no, no shit, weet je wel. Zij runt die boerderij en ze heeft een Portugese man. En wat verbouwt ze? Ja, alles, alles organisch. Ik bedoel, alles, ze slacht haar eigen varkens, je mag roken en drinken zo. Het is geen hippieboerderij. Nee, het is organisch, maar wel verantwoord. Dus roken, drinken, wietje kan ook, als het moet. Ze bouwt alles, gewoon zelfsupporteren. En jullie werken daar gewoon. Ja. We hebben gewoon daar, uh, nou, nou, ik zit onder de wonden. Nou, je wilt iets niet zien. Ik zag bomen te zagen, elektrische zagen. Bomen te kappen, uh, vis in te leggen, sardines in het zuur te leggen in zout. Dus echt? Ja, maar gewoon terug naar de natuur. Wat grappig. Ja, gewoon, uh, ja, ik ben met Robbie Mus bezig met die programma. Dus, uh, met, met Rob en tuur, terug naar de natuur. Oké, okay, <laughs> radio? Dat, dat is ik Robby, ja, hij ja, ja, wordt steeds dunner gezaaid in op de opdrachtgever. Ja. Zeker met onze reputatie. Maar uh, nou ja, gewoon een organische boerderij. boerderij. En dan ook uh, uh, self-sufficiency. Dus uh, zonnepanelen. Ons eigen water. Je hebt helemaal geen rekening aan het eind van de maand. Het is heel prettig. Ja, het, nou, het, is het is best wel alles, primitief. Bedoel, maar ja, ja. Ik ben, ja, ik ben toch een oude hippie. Dus nee, nee, maar het lijkt me wel heel bijzonder. Ja, ja het is geweldig. Het is uh, heel romantisch ook. En hoe lang doen jullie dat nu al? Drie ezeltjes, ja. Sinds wanneer? Drie ezels. Heb je drie ezels? Ja, die zijn van iedereen, dat is een commune. Hè? En zit je er wel eens op? Nee, de Die zijn nog te jong. Een ezel kan je pas op zitten als je vijf is. Oké. Maar sinds wanneer doe je leven daar? January. Oh, it's very, very... Very, very pril. Oké. Okay. En jullie zijn nu gewoon even voor één of twee weken over naar Nederland. Voor jou. Is oh, he, was heel speciaal <laughs> voor mij. Oké, okay. all right. Goed. Hé, hey, uh, ik heb nog uh, uh, een nummertje wat ik heel graag wil draaien... omdat ik er zo vrolijk van word. Uh, je mag ook mee zingen. Dat is uh, Mambo no. number 5, maar dan die van uh, Lubega. Ja? Oei, die, Kun je hem vinden, Die, die is moeilijk. Maar oh, die kan Paula wel. Je kunt zingen. Ja, je can zingen dan. Ja.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 Jessica, here I am a little bit of you makes me nou, we hebben hier al uh, lekker gedanst. Zo. Uh, uh, ik dacht nog, en, even, nog... even mijn deodorant de zoeken, want <laughs> ik begin te stinken. Die... Uh, uh, nog eventjes een, uh, een puntje. Uh, wat ik wel grappig vond, is. Uh, je, je, hebt, uh, een, je bent actief op uh, Facebook. Nogal. En twittert. Manisch ben je. Manisch ja. wat Facebook. Wat vind je daar nou van, eigenlijk, van dat hele Facebook? Ah, het is gewoon handel voor mij. Ja. Nou, het was voor mij wel een park. Het ook, ja. Nee, het is een soort levenslijn met, met Nederland. Ik wist natuurlijk mijn vrienden. Facebook is natuurlijk wel de beste manier om op de hoogte te blijven... van wat er speelt in Nederland. Ik schrijf het toch in het Nederlands, dat is toch mijn markt. Ja. En dat, is een, ja, dat is een belangrijk ding. En, en in contact blijven met je vrienden. Ja. Heb je nog los journalistiek werk? Lukt dat nog? Ik komt niet wel een bakje om. Het nee. nee. wordt ook steeds moeilijker. Nou, nu komt het wel weer, denk ik. Hè. Ja. Nou, goed, die Jeroen, Jeroen Pauw, die, die, die zit ook... Uh, mij te liken op Facebook. Oh. Dus als ik goed... Ja, is een beetje Hoe dus uh, ja. Jeroen, luister je? Goed. Hey, hoe is het met je Spaanse schoonfamilie? Gaat goed? Zijn ze tevreden over je? Nou ja, ze vinden nu, natuurlijk, Ze hebben die foto's zien van Paul op dat feest, weet je. En die ja. prachtige jeugd, Die denk nou, helemaal toppie. Nee, ja, nu is het maar afwachten. Want ze heeft dus een, een, een, een nicht, een, die woont in Nederland, die kan Nederlands. Die heeft dat boek. Dus nu is het gewoon even wachten. Dat is een tijdboom. Ja, ze staat, staat er namelijk ook in, die, die negatieve. Op een niet, niet bijzonder sympathieke manier opgeschreven door mij. Oh. Dus dat is het volgende, volgende obstakel van onze relatie: hoe, hoe Paula met die crisis omgaat. Oké. Okay. Dus dat is. Uh, ja. ja, dat hoort erbij. Kijk, als ik, als ik een boek schrijf over haar en ik schrijf niet over haar familie, dan is het geen boek. Nee. Wat verwacht je van de recensies? Mm, nou, het Vind ik belangrijk? Nee, want ik doe het via Facebook en Twitter. Kijk, Vrij Nederland, die. die dat nu 80 pagina's met één advertentie. Dus hoe, hoe niet Vrij Nederland? Weet je, dat is, voor is het nog wel een beetje belangrijk misschien. Maar NSC dus ook bijna dood. Ja, heb je die nodig? Deze. dat, is oude media. Dat is echt. Uh, doe geen stel voor mij heel leuk. leuk, Die gaan we promoten. Ja, dan heb ik 150.000 hits. Als dus er een stukje over me instaat. Weet je, misschien vind jij geen stel heel eng. Ja? Nou, eng. En, en, ik vind, vind ze niet altijd leuk, nee. Nee, wow. maar ze hebben jou toch niet aangepakt? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, maar goed, die moet... Ja, ik ben toch altijd een beetje, met Robbie Munz altijd een beetje tegendraads geweest. Geen Stel. Dat is... Ik ben dan een beetje old school. Ik heb liever een leuk stukje op geen stel dan in de Verenigde Nederland. Ja. Weet je, maar de tijden zijn veranderd, Aline. De v periode, daar, daar kan ik dan wel terecht ook. Een radioprogramma. Oké. Okay. Dus, maar, ja, nee, nee, maar goed, dat, dat is een van de redenen waarom ik die sociale media gebruik. Ja. If not me, uh, how is it going to do it? Ja. Nou, ik, ben, ik zie uit naar je volgende boek. Uh, ben over, ik hier weer, hoor. Wat zei je? Met Paula, dan ben ja, dan ik, ik hier dan kom je weer. toch weer. Ik hoop, ja, je moet wel aanhouden, hè? Nee, ja, we gaan helemaal verder over de familie natuurlijk weer. Wat heb ja, jij dan? Ja, ja, Dat is Ja, ja, dat is, ja, ja, ja, ja continue ja, story. Ja, ik, want helemaal, die, oom, die oom van, uh, van die, dat wil ik ook wel eens uit de doeken hebben ge gedaan horen hebben. Ja, maar dat krijg je allemaal mij als primeur, dan ben ik als eerste kom ik bij jou. Die oom die die staatsgreep mee. Ja, die oom, Alfonso Armada. Ja, ja, ik wens je ontzettend veel succes. En, Dankjewel uh, liefjes. Heel erg een fijne tijd in Algarve. Ja, ja je mag langskomen. Okay, de Organische Boerderij. is goed.